Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Russische leger heeft vannacht een Oekraïnse universiteit gebombardeerd. Volgens de gouverneur van de regio in het noorden zijn er geen gewonden... ...maar hij is wel kwaad omdat de Russen ook burgerdoelen aanvallen. Gisteren vielen er 35 doden bij een aanval op een militaire basis in het westen van Oekraïne. Er waren ook meer dan 130 gewonden. Je hoort verslaggever Jeroen de Jager. We hebben signalen dat de gewonden die zijn overgebracht nu naar een militair hospitaal in Lviv. Dus uh, moeilijk om binnen te komen daar, maar ik ga vandaag toch proberen daar maar eens te kijken hoe, we, hoe ver we komen. Onder die gewonden zijn mogelijk ook Nederlanders die zich vrijwillig hadden aangemeld om mee te vechten tegen de Russen. Een flinke rellen op het Franse eiland Corsica gisteravond. Mensen gingen daar de straat op om op te komen voor een onafhankelijkheidsstrijder... die wil dat het eiland loskomt van Frankrijk. Hij zit in een gevangenis voor een politieke moord... en werd daar eerder deze maand zo erg mishandeld dat hij in coma ligt. Bij de rellen zijn tientallen mensen gewond geraakt en dat zouden vooral agenten zijn. Ook als je niet de gevraagde diploma's of werkervaring hebt... kan je steeds makkelijker een baan krijgen. Zeven op de tien werkgevers namen de afgelopen twee jaar iemand aan... die niet precies was wat ze voor ogen hadden. Dat komt waarschijnlijk door de tekorten. Bedrijven kunnen daardoor minder kieskeurig zijn. En nog even een koffietje halen op het station of bij een wandelingen warme chocomel scoren. Ja, maar in welke bak moet die wegwerpbeker? Ik gooide eigenlijk altijd mijn, mijn bekers gewoon weg bij het oud papier. Ik dacht daar goed aan te doen, wat ze dus bij het oud papier gooien? Ja, ik dacht papier hoort bij papier, maar eh, blijkbaar niet. Nee, in die bekers zit namelijk een laagje plastic waardoor ze niet kunt recyclen. In Haarlem hebben ze daar wat op bedacht, Statiegeld op je beker. Ook omdat ze vaak helemaal niet in de prullenbak belanden. Bekers zijn eigenlijk wel een van de meest gevonden soorten afval En dat gaat niet alleen over koffiebekers, maar ook frisdrank en milkshake en dat soort bekers. En dan hopen we ook weer de overheid erop te wijzen dat dit soort acties veel vaker moeten gebeuren. Het zijn nu vooral kleine koffietentjes die meedoen. De initiatief, initiatiefnemers hopen dat later ook grote ketens zich aan zullen sluiten. Het weer nog in het noordoosten, is er nu nog wat regen. Later wordt het wel overal droog en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag maximaal 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 knoop het Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen Watergaasmeer en knoopt Amstel staat 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, is de rechte rijstrook dicht. En tot zover zo de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis.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 Skin. Well how have you been baby living? Surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. How do you do? do you do the things that you do? No one I know could ever be up with you. How do you do it? It ever makes sense to you to say bye. Bye bye. Well, here we are, cracking jokes. Hi.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 clickety clack of a train on a track it's got rhythm to spare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 Alle landelijke partijen... of nee, nee, ik ga het even helemaal anders zeggen. De, degenen die het hebben ondertekend waren... D66, VVDP van de A... Uh, GroenLinks en de gemeente Belangen Zandvoort. Uh, vijf uh, partijen. Uh, degenen die het niet hebben ondertekend... Uh, zijn de VVV. Nou, Dat kan je, kon je ook wel een beetje verwachten... omdat ze dat landelijk meestal uh, ook niet doen. De oudere partij Zandvoort... <tus> heeft ook geen handtekening gezet... samen met uh, uh, Jong Zandvoort. Een aantal gaven daar nog wel een toelichting over. En ook...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 ja. dat zou misschien voor de stichting LBTI en Zee zijn. Ja, ja bijvoorbeeld. Dat ja. Ja. het ook een prachtige stichting zijn Ook op Pride at the Beach heeft even, even een veren uh, erin. Nee, het is hartstikke leuk dat dat er is. Ja. Ja. Nou, we, we, we, dat is een, een punt. De stichting LBTI en Z krijgt uh, tot op heden nul subsidie... voor ja. activiteiten en dingen die gedaan worden. Ja. Dus het is uh, best wel eens iets om, uh, om over te praten. Ja.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 Zou ik hier een ja zeggen dan? Dan doe ik ook mee. Ja, we doen allemaal mee. Ja, Oh nee, de technicus doet niet mee, maar die doet verslag. Nou ja, als wij zo willen meelopen, dat zou ook in een optie kunnen. We worden ook een reuze die naar team georganiseerd en daarin worden we lopen afgesloten, we de nog een beetje de water gelocht, we hebben lekker ontsancties, we hebben wat er zit een lunch bij, we hebben de mercedes-laas boven het startvak. En uh, daarna uiteraard uh, het loopwerk en uh, daarna hebben we nog lekker uh, bier- en bitterballen. En, uh, we een uh, soort uh, dus uh, achter de echte lopen met de En uh, Dus ik we we een goede groep Afrikaanse hardlopers als een hazen voor ons lopen. Ja, ik heb bier- en bitterballen verstaan. Oeh, bier- en bitterballen, dat vond ik inderdaad heel <laughs> erg gek. Dat heeft de techniek <laughs> wel verstaan. Hij mag nog wonen, dan kunnen we dat maken en dan, dan mag je lekker meelopen in onze in Oké. Okay, en tot wanneer kunnen mensen zich uh, inschrijven? Of uh, en waar? De inschrijving uh, sluit volstaand niet het goed is, komende maandag. Dus we zijn eigenlijk al sinds oktober de inschrijving geopend en uh, maandag, maandag kunnen de mensen zich nog voor het laatst inschrijven. Oké, okay, dus maandag kunnen de mensen zich voor het laatst inschrijven. Moeten is het een optie om even opnieuw te bellen? Want het geluid het komt heel slecht over. Ja, dat ja, ja, we bellen even opnieuw. Zullen ja. wij dan ondertussen Zullen even... Een muziekje draaien? Een muziekje zoiets. Ja.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 Nou, het is sowieso is, we, je hebt een apart start, een aparte startvak. We ja. krijgen de het startvak achter de achter de echte weg, wedstrijdlopers. Dus de lopers uit Ethiopië en uit Kenia. Ja. Dus ik zeg, nou het is natuurlijk hartstikke mooi als jij gaat rennen en je hebt Afrikaanse wedstrijdrenners als hazen voor je lopen. Jazeker. Dat is demotiverend bijna. Ja. <laughs> nou, Zien die ja, lopen zo loop. snel.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 Ja. Uh, drie jaar geleden hadden we als goede doel een Fonds Gehandicapten Sport. En toen is het idee uh, ontstaan om ook een run voor uh, gehandicapten te organiseren. En daar starten we mee. En dat is een, rond, een rondje van 400 meter. En daar kunnen uh, gehandicapten aan meelopen. Met wat voor handicap dan ook. Dus het kan zijn in een rolstoel, in, in een roadrunner, uh, met een, een loopkwarretje of ondersteund door ouders.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 I'd soon be free Then you'll know just what to do if you